Langs de Lijn met Jeroen Stomborst. Goedenavond, dames en heren. Welkom bij Langs de Lijn met alle sport van deze zondag 1 april. Het uh, gaat natuurlijk veel over wielrennen en voetbal. Hij was al een heel grote meneer in het peloton en nu is hij onsterfelijk. Tom Bonen won voor de derde keer in zijn carrière de Ronde van Vlaanderen. Niet hetzelfde als uh, die de eerste keer. Ik heb er nu al een aantal jaren mo moeten wachten... Het was vandaag ook ja, de nieuwe ronde van Vlaanderen, een nieuwe aankomst en zo. Dus uh, het was wel een speciaal en daar. Uh, en ik ben ontzettend blij dat ik, uh, dat ik vandaag kunnen winnen heb. Bart Voskomt komt zo direct naar de studio om ze licht te laten schijnen... over Vlaanderens mooiste en alle gevolgen van die parcourswijziging. De Eredivisie heeft een nieuwe koploper. Omdat AZ-punten verspeelde tegen Vitesse is Ajax de nieuwe nummer 1...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 kan binnenlopen. Roland van der Geer zit al klaar om het afgelopen voetbalweekend... door te nemen met mij. En uh, we gaan praten over de volleybalvrouwen... want uh, de vrouwen van Sliedrecht zijn landskampioen. We knokken er al een aantal jaar voor. We zijn al een aantal jaar subtop en net wel top of net niet. En dan is dit uh, hopelijk ook een doorbraak voor de club... dat we de komende jaren uh, in die top mee blijven kunnen spelen. En verder werken we met Björn Kuipers... die dinsdag de wedstrijd fluit tussen Barcelona en AC Milan... de kraker in de Champions League... En uh, wat is het eigenlijk het geheim van Mark Lammers? Hij bracht de hockeymannen van Den Bosch in no-time terug uit een uitzichtloze positie. Allemaal tot 11 uur en langs de lijn. Ja, alweer verspeelde AZ-punten na een Europa League wedstrijd. Die, die dagen na de prima prestatie tegen Valencia konden de ploeg van Gertjan Verbeek niet winnen. Van Vitesse 2-2 werd het in de Gouden Doom. AZ speelde het laatste half uur met tien man... doordat aanvaller Brett Holmans een tweede gele kaart kreeg... en het veld moest verlaten. Toch had zijn ploeg moeten winnen, vindt trainer gert -Jan Verbeek. Mijn spelers hadden het gevoel dat uh, uh, zeker toen ze op, op, op voorsprong kwamen... En, en daarvoor hadden we eigenlijk ook al een paar goede kansen gehad... dat er vandaag gewoon meer in had gezeten. En, uh, uh, ook op het moment dat wij 2 achter kwamen, waarin we gewoon niet goed uit de kleedkamer kwamen, was, uh, was uh, daarna toch weer uh, een re redelijk veldspel. Uh, niet alles ging goed, uh, niet alles was zuiver. Uh, maar had, hadden, uh, de spelers hadden wel het idee dat ze beter waren. Maar ja, dan krijg je gewoon uh, de 2-2. Uh, ja, en even daarna de paasverwijzing, dan moet je met tien man. En ook met die man hebben we geprobeerd om te winnen. We hebben nou een paar keer geprobeerd de counter. Schot Elm. Schot Elm. Uh, Dingen is Charlie nog vlak voor tijd. En ja, dus uh, daarom zeg ik ook, ik ben niet boos. We hebben alles eraan gedaan. We hebben het maximale uiteindelijk eruit gehaald. wat er het laatste half uur nog in zat. Want als je met die man moet. Uh, een groot compliment van mijn spelers. Diepe buiging voor de arbeid die ze erin hebben gestoken. en uh, de wijze waarop ze stand hebben gehouden met, uh, met die man. Telt het dan al een beetje mee nu of, of dringt het bij door dat je de koppositie dan kwijt bent? Of is dat nu nog geen issue zo vlak na de wedstrijd voor jou? Nee. Je weet dat uh, van de top 6 de 5 hadden gewonnen. Hè, want wij wisten de uitslag van Ajax. Hè, in ieder geval die stonden ver voor tegen Heriklers. Ja, als je je punten verspeelt, dan ben je de koppositie kwijt sinds lange tijd. Nou ja, dat, dat is dan niet anders. Dan zijn er zijn nog genoeg punten te halen. Dus om weer te, te veroveren het zal het uh, nog wel stuifje wisselen worden. Want uh, we zullen zien uh, wie er aan het einde langs het langste einde trekt. Nu de knop om naar Valencia. Ja, dat is mooi. Hè? Wij kunnen gewoon weer ons richten nu naar... Uh... Nou, volgende week en dan heb ik een weekendje vrij. Dat is ook wel lekker. Want nou, dus Gertjan jan Verbeek tegen onze Jan Roels. Uh, Roland van der Geer, uh, je bent er weer. Goedenavond. Goedenavond. Um, is het eigenlijk wel zo lekker voor AZ dat ze weer Europees gaan spelen? Van Beek doet het wel zo voorkomen. Nou, voor deze week wel, omdat er natuurlijk geen, geen weekendverplichting achteraan zit. Ja, zondag, eerste paasdag, bekerfinale. Precies, dan is de bekerfinale. Dus uh, er zit eventjes een, een periode tussen dat de ploeg op adem kan komen. Uh, niet alleen lichamelijk, maar ook mentaal. Dus uh, nee, deze wedstrijd zal niet heel veel schade aanrichten in, nee. uh, in Alkmaar. Maar de vorige heeft het wel gedaan. Ja, er zijn mensen die dat soort statistieken bijhouden. En gelukkig maar, dan hoeven wij het niet te doen. Maar um, ja, er is toch wel geconcludeerd dat Aanzet last heeft van die Europese wedstrijden. Aanzet is natuurlijk wel lekker opgeschoten in Europa. Inmiddels ja. tot de kwartfinale en een heel klein kansje op de halve finale. Maar in de competitie schieten ze er niet zoveel mee op. Omdat ze steeds na een Europese verplichting. En dat geldt dan met name voor deze fase van het seizoen. Want in het vorige kalenderjaar ging het eigenlijk wel goed. Maar uh, in uh, 15 van de 7 competitieduels die direct op Europese verplichting. Volgden, heeft men daar punten laten liggen? Nou, zul je er een, een beetje... keer wat ik verzond niet goed Hoef, hoeveel nou, duels er zijn? 15 Europese wedstrijden geweest, okay. en uh, nou ja, er zitten dus ook 15 competitie duels na. Um, en in zeven daarvan heeft men, uh, heeft men punten laten liggen. En ja. ja, de statistieken liegen niet. Er zit natuurlijk, je kunt het een en ander wel relativeren, want er zitten wedstrijden bij waarin je kunt zeggen, nou, AZ was veel beter, maar kreeg de bal gewoon niet in de goal. Maar het is wel een feit, en uh, dat geeft toch wel aan dat dat dit soort inspanningen uiteindelijk in een heel lang seizoen toch blijkt bij de tol gaan eisen en dan zal dat in lichamelijke metingen allemaal uh, niet naar boven komen, maar ja, je moet wel fris zijn in je hoofd en als je ontzettend focust op een Europese wedstrijd, en dat heeft AZ dus wel een paar keer gedaan, en, en, ook, ze goed en heel ook. diep moet gaan ja, ja. Dan, dan, dan zou het zo kunnen zijn dat je daar in een competitiewedstrijd wel wat, uh, wat last van hebt, zelfs na een ja. uh, beker treffen met Ajax hè, kwam, kwam een paar dagen later weer de, de competitieontmoeting met Ajax, eindigde ook 1-1 dus ook na die door de weekse inspanning uiteindelijk uh, punten laten liggen ja, je kan zeggen, het heeft dus wel de koppositie gekost nu. Ja, dat, dat, dat is wel heel slecht. Kan je het wit. afzien? Je, laat het even op uh, dit weekend... Uh, uh, nee, uh, eigenlijk niet, want er zijn kansen genoeg geweest... en uiteindelijk met tien stand gehouden... en dat vraagt toch heel veel... Van, van, van spelers. Dus, en, en AZ heeft natuurlijk wel het probleem... dat zich in deze competitie wel meer heeft geopenbaard. Uh, het scoort lastig. Hè? De, de, de spitse Elti door... Nou, hij maakt vandaag wel een fantastische goal... maar je ja. zag het ook tegen Valencia weer. Het is toch geen killer. En dat is Benschop ook niet. En AZ heeft op dit moment niet zo'n killer als Sikdorson vorig jaar. Nee, en uh, missen dus zo'n mannen of zoals uh, Twente-Luke de Jong heeft... Feyenoord, uh, Guidetti ja. ja. uh, natuurlijk Bas Dost... bij Veen. Ja. normaal ja. Uh, een topscorer. Zet hij er maar eens bij, dan, dan maak je wel het uh, verschil. Maar, ja. maar goed... De, de statistieken liegen ja. niet, dus, dus uh, het klopt wel. Uh, Ajax is de nieuwe nummer één. En Ajax heeft uh, geen last van die Europese verplichtingen... Nee, dat is waar, waar, het komt niet zo heel slecht uit voor die ploeg. Nee, helemaal niet, helemaal niet. Want die club heeft natuurlijk in een, een ontzettende dip gezeten. Heeft een ziekenboel gehad die bijna groter was dan de spelers op het trainingsveld. Uh, en, en langzaam maar zeker komt mm -hmm. iedereen weer terug. Nou ja, je krijgt dus een, een buitengewoon fitte selectie die je niet meer bloot hoeft te stellen aan, aan, aan buitengewoon veel inspanning. Gewoon concentreren op die competitie. En op opgeheven halen. hoofd ook Europa konden verlaten. Ja. En, hè, met, een, met een overwinning de benen in uh, nou ja, Manchester. Goed. Weet je, dan heb ik eens even gekeken naar die wedstrijden van, van, van Ajax. En dan ja. blijkt wel een beetje. Dat, dat Manchester daar heeft mij niet heel veel last van gehad. Dat is natuurlijk een hartstikke leuk avontuur geweest. Maar niet meer dan dat. Want voor de wedstrijd tegen Manchester... en dat is eigenlijk de nederlaag thuis tegen Utrecht... is het helemaal goed gekomen bij, uh, bij Ajax. Zaterdag 11 februari speelde men tegen NAC. Die wedstrijd werd gewonnen. Nou ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Acht overwinningen op rij. Eén staat aan de kop van de, van de ranglijst. Ja. En niet met misselijke cijfers. Bijna geen goals tegen gehad. Dus ja, dat, dat geeft al aan dat Ajax in een, in een goede vorm verkeert. En ook aardig voetbalt. Ja, veel dubbel gemaakt. Ook vandaag weer. Het 6-0 had ook 10-0 kunnen worden in de arena vanmiddag. Na afloop was Ajax-Teder Frank de Boer heel wat spraakzamer... dan de verantwoordelijke man bij Heraklijs, Peter Bos. Jeroen Elshoff sprak met beide. U hoort een combinatie. Ja, ik neem aan dat je uit de mate tevreden bent. Nee, ik wilde hetzelfde zien als afgelopen zondag tegen PSV. Met een druk zettend Ajax op Heracles. En ik denk dat we dat weer uh, 94 minuten hebben gedaan. Wat vond je er nou van vandaag? Slecht. Ben je dan nog zo kritisch dat je zegt... misschien hadden het er wel 10 moeten zijn? Nou, dat heb ik in de rust voornamelijk gezegd. Dat je in met 1-0 voor en je kan afstand nemen. En dat moet je dan niet nalaten. Want je zag het nu in die corner de laatste minuut van de eerste helft. Het kan niet zomaar gelijk, kan niet erin vallen.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 wordt het heel lastig voor een tegenstander. Dat hebben we vandaag weer uh, laten zien. Maar wat is je gevoel? Mijn gevoel zegt van wel, ja. Had je op geen enkel moment het gevoel dat, uh, dat ja, je toch tegen een ploeg speelde... die bezig is met de belangrijkste wedstrijd in die uh, clubhistorie? Ja, het is altijd makkelijk achteraf natuurlijk te zeggen dat ze daar met hun hoofd waren. Natuurlijk uh, is het een fantastisch evenement straks, uh, de bekerfinale voor Heracles, voor hele Heracles, Almelo. Alleen, ik vind dat we ons tekort doen als, als we dat zeggen. Dat zij al met hun hoofd uh, ja, bij die wedstrijd waren. Anders hadden ze ook niet gestart, denk ik, met, uh, met al die jongens. Is dat nou uh, raar of niet raar? Dat is raar, maar begrijpelijk. Want we Peter bos, Ronald. Ja, kun je het ze kwalijk nemen. Nee, Jeroen, als jij speler van uh, <coughs> Herakles bent. en je mag die, uh, die wedstrijd spelen, de grootste in de clubhistorie. en je speelt een uitwedstrijd bij Ajax waar je eigenlijk nooit wint. En je weet dat je tot het gaatje moet gaan om daar een resultaat te halen... ten koste misschien wel van een gele kaart, een rode kaart of een blessure. Ja, dan zou je toch wel heel ja. gek zijn als je niet je been terugtrekt. hoeveel wel lekker uit, hè, van Ajax? Ja, nou ja Ajax is natuurlijk uh, daar helemaal niet zo ontevreden over. Dat het deze tegenstander trof. Ik uh, bedoel, hier heeft het even wel meer een uh, keer een D off gehad in deze competitie. Maar nee, dit was overduidelijk dat men daar met het hoofd is. En, en alleen de pasfeer niet. Alleen, ja, er is niemand alleen om hem afgekomen. Dus uh, hij hoeft ook geen, <lacht> geen rare beslissingen te nemen. Ah, maar uh, voor de rest, ja, weet je, het is allemaal heel goed. Neem wegijden. niet weg dat Ajax gewoon in de winning moet. Het Tuurlijk. gaat lekker, ze zitten in de flow. Ja. En het waren waardebezien niet allemaal, de sterkste tegenstanders. Ja, ik heb geschreven, uh, he, goede resultaten en, en, en het elftal dat weer sterker wordt, dat er frisse mensen terugkomen, dus ja, dan sta je er uiteindelijk gewoon het beste voor. Ja. Zie je ze nog uh, uh, steken laten vallen? Ja, in deze competitie, hoewel het nu allemaal wat stabieler dreigt te worden. Dat bedoel ik, jij wil ik net zeggen. Ja, ja is, is het toch moeilijk te voorspellen? Ik bedoel, in, in alle, allemaal komen ze nog wel een directe concurrent tegen. Ajax speelt nog twee keer tegen een top 6 ploeg, uit tegen Hede Dat is de eerstkomende wedstrijd ja. voor de ajax -side. Is dat niet een cruciale post? Nou, misschien wel. Misschien wel. Want dat is, dat is ja, uh, als ze die weer. is nu zoiets van, nou uh, kom maar. He, dat hoorde ik Ron Jans gisteren ja. nog zeggen. Nou ja, dat, daar kan je inderdaad misschien wel een, een, een soort voor- en zij doen maken. Maar ook nog uitspelen tegen Twente. Ja, dat, dat, is, uh, dat is lastig. Dus daar zitten nog wel twee hele lastige hoorders in. Nou ja, AZ moet uh, nog tegen Twente, uh, PSV en Feyenoord. En ook nog eens een keer thuis tegen FC Groningen. Dat misschien dan wel voor play-offs uh, speelt. Dus. Ja, dat zijn gewoon zware programma's waar je, waar je uiteindelijk uh, weinig van kan maken. De grote vraag zal inderdaad zijn, als we terugkomen naar het begin... speelt AZ dan nog Europees? Want dat kan, hè. Dat, dan ga je ook weer zoiets krijgen. Um, Clubhistorie, AZ, halve finale. Het is al eens eerder misgegaan. Ja, dat zou je dan toch goed moeten maken. En dan zitten de spelers misschien wel met het hoofd daar. Dus laten we niet te veel op de zaken vooruit lopen. Nee. Wat, wat mij opviel is dat, dat AZ nog wel behoorlijk speelde. Dat Ajax goed speelde, maar dat Twente en PSV hun wedstrijden wel winnen. Maar dat daar de glans wel op dit moment een beetje af is, hoor. En, en PSV... PSV en Feyenoord, vind ik, functioneren naar behoren. PSV en Feyenoord, Heerenveen en Feyenoord. Heerenveen en Feyenoord, ja. ja, ja sorry. Okay, sorry. Goed, jij was vandaag uh, bij een andere wedstrijd, RKC ADO Den Haag. Daar klaagde de verliezende trainer, marie <laughs> Tijn van ADO... de afloop over omstandigheden in Waalwijk. Luister even mee, Ronald. Nou, nou ja, goed. Uh, we kwamen wel in een hele warme kleedkamer binnen, een beetje... Uh,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 Ja, ik kwam even afblazen ja, bij je. Nou was blijkbaar nodig. Het was trouwens geen wedstrijd. Hè? Het waren gewoon twee ploegen die tegenover elkaar beveld stonden. <laughs> Van een wedstrijd heb ik eigenlijk heel weinig uh, uh, gezien. Uh, dat, dat was grappig. Ik, ik kwam vroeger vaak bij Sparta. En daar deden ze dat ook wel eens. Hè? De kachel heel hoog zetten. Ze maakten ja. ook kleedkamers kleiner. Hè? Dan hoor je, je zo'n zo Europees... wand ertussen ja? zetten. En, en, in het Europees iedereen... verband hoor je dat wel eens. Ja, toch dat, dat doet men in Nederland ook gewoon. hoor, Als die mogelijkheid er is. Ja. Volgens mij heeft Aanzet het zelfs een keer gedaan. Met een kleedkamer die, die heel groot is. een wand ertussen gezet. Waardoor iedereen heel bot op elkaar zat. Dus ja, dat zijn voor die kleine dingetjes. Nou, maar maar het het, even het vragen. viel mij op dat Stijn al in de rust al binnen twee minuten weer buiten was. <lacht> Ik denk, nou, er is iets aan de hand. Nou, we gaan het even vragen, want de telefoon is de algemeen directeur van RKC, Joost de Wit. Uh, goedenavond. Goedenavond. Zeg, voeren jullie koude oorlogen daar in Waalwijk? Nee, nou, koude, koude oorlog is misschien ja. helemaal uh, niet... <lacht> oorlog, ja, oorlog. <lacht> Nee, nee, nee, zeker niet. Ik, uh, ik heb het tijdens de persconferentie na de wedstrijd gehoord. Uh, de trainers hebben daarna met elkaar nog even over gesproken en daarmee is volgens ons ook de af. En wat, wat was er mis dan? Had, u, uh, had iemand uh, met zijn tengels aan uh, de thermostaat gezeten? Ik zou het niet weten. Ik heb het ook pas na de wedstrijd uh, begrepen en, uh, en volgens mij uh, ja, lag het verlies van Ado vandaag daar ook niet aan, denk ik. En, uh, dus, uh, hey, ze, waren ja, vooruit, denk, ze waren hier vooruit maar Ze waren wel heel loom hoor. <laughs> ja, ja, dat moeten we aan die speelde vragen. <laughs> ik, ik, ik, ik denk dat wij, uh, ja, dat wij vandaag gewoon uh, ja, mijlpaal bereikt hebben. Bereikt hebben. Onze, onze eerste doelstelling was uh, de laatste plaats uh, ontlopen. Wat ja. vandaag gebeurt. En uh, wij gaan nu op naar de tweede doelstelling. Dat is uh, wegblijven van de play-offs. Daar zitten we ook heel dichtbij. En uh, ja, voor, voor uh, RKC een fantastisch uh, seizoen. Fantastisch ah, wacht even, wegblijven bij de play-offs. Jullie willen juist in de play-offs, want uh, het Europese voetbal ja, komt eraan. Ja, ik bedoel anders. Ik bedoel ja. de, de, de, de, voor degradatie en natuurlijk... Uh, ja, de, de, de, de groep uh, heeft met nu, gaat nu bezig met die tweede doelstelling. Maar natuurlijk, uh, ja, ja, ze kunnen nu vrij, meer vrijheid spelen. En we gaan uh, sportiever alles uithalen wat, wat mogelijk is. Ja. Dat lijkt me duidelijk. Ja, wat wel aardig. Vorig seizoen werd er een voorspelling gedaan door uh, de kennis. Een zogenaamde kennis in de seizoengid van VI, Voetbal International. De helft van de voorspellers dacht dat jullie zouden eindigen op de 18e plaats. Ja. Ja, en ik denk dat wij uh, iedereen verrassen dit seizoen met, uh, met uh, a uh, goed spel. Ik denk uh, dat uh, RKC dit jaar tegen bijna alle tegenstanders probeert uh, te voetballen. En geen, uh, geen uh, die echt voor het doel blijft hangen zoals, uh, zoals wel eens gesuggereerd wordt. En uh, ja, je ziet dat door, uh, door een hele goede teamgeest van, uh, van een aantal jongens die vorig jaar uh, jubilee stonden. Uh, gewoon een enorm uh, kwaliteitsboost uh, heeft gegeven. En, uh, en, en de trainer Ruud Brood, toch uh, in staat blijkt om, om, om, om een groep te vormen en het ja. beter maakt. En, en uh, daar hebben wij uh, dit seizoen veel aan te danken. Ja. En We genieten er ook elk moment van. Hij doet het hartstikke goed. Brood vertrekt, uh, vertrekt wel hè? Naar, uh, naar concurrent, kan je, zou je kunnen zeggen, Rode JC. Ja, uh, ja. Is er al een nieuwe trainer op het oog? Eigenlijk bedoel ik te zeggen, uh, zijn jullie al aan het praten met Erwin Koeman? Nee, wij, wij, wij, wij doen dat in alle rust. Dat moet je hebben. Doen. <laughs> ja, Nou, het, het is, wij gaan er heel zorgvuldig te werk. Dus we gaan, ja, we gaan op, rustig op zoek naar een ja. nieuwe trainer. Is hij een van de kandidaten? Ook daar hebben we een kennismakingsgesprek mee. En, en, en we zullen daarna kijken hoe ja. we verder gaan. Nou, jullie hebben goede ja. ervaringen hè, met hem. Hij is inderdaad één jaar in, in Waalwijk geweest. heeft het uitstekend gedaan. Hij is daarna naar Feyenoord uh, gegaan. En uh, zoals ook weer blijkt, hè, blijkt RKC een mooie opstap te zijn voor, uh, voor veel trainers en spelers ja. naar de volgende stad. Een voorbeeld voor de ve vele clubs. Uh, RKC, bedankt. Dankjewel. Geen dank. Joost de Wit, algemeen directeur van de RKC. En uh, PSV is gewaarschuwd. Volgende week gaan zij naar nou, Waarwijk eens kijken of de warming het dan, dan weer uh, <laughs> aangaat. Ja. Um, uh, goed uh, uh, play-offs voor Europees voetbal. Uh, want uh, Joost de Wit van RKC zegt wel: ja, die doelstelling om de, de play-offs voor uh, de om degradatie te voorkomen. Uh, die zijn we aan het ontlopen. Maar zij doen gewoon mee voor de play-offs. Uh, ja, je, moet, je, bijna. je moet even reëel zijn. Dat zei Ruud Brood vanmiddag ook. Kijk even naar onze begroting. Wij spotten werkelijk met alle wetten. Nee, nou in. Het kan niet. Nee, Natuurlijk kunnen ze daarin meedoen. Maar het is geen doelstelling. Hun doelstelling is wegblijven van die onderste plaats. En niet in de nacompetitie komen. Dat lijkt wel te gaan lukken. Nee, het grappige is, als je kijkt naar die play-offs-Europees voetbal. Is NEC daar omhoog gekropen. Dat is eigenlijk wel de meest verrassende ploeg van dit weekend. Windweer weer van de graafschap. Staat inmiddels keurig achtste. Net zoveel punten als, uh, als RGC Waalwijk, Maar daar waar Zeker, is op een tijd in deze contraille bivackeert, is NEC onder Alex Pastoor groeiende. En dat uh, lijkt een, een preet te zijn natuurlijk voor het, uh, voor het slot van deze competitie. Het nadert Vitesse inmiddels al op vijf punten. Dus, ja. goed, ja, goed werk geleverd ja. door Alex Pastoor. Uiteindelijk wel, dat heeft even gekost. Het elftal heeft denk ik aan, aan Pastoor en Pastoor aan het elftal moeten wennen. Maar inmiddels uh, werpt zijn vruchten af en gaat uh, zelfs Spits Zevenhuik scoren. Dus ja. dan, uh, ja. Ja, dan weet je het wel. Uh, weet je het wel, hè. Maar uh, hij heeft de tijd ja. gekregen dus ook. Uh, da dat is dat is ook wel ja. aardig. En is nog even kort, uh, welke ploegen doen er mee om die play-offs? Ja, RKC, uh, Roda, dat kan je niet ontkennen. Groningen toch ook nog, hoewel die ploeg inmiddels is afgezakt naar de 11e plaats. Ja, Utrecht geloof ik niet zo in, maar uh, na nou goed zes wedstrijden te gaan. Het is een, een, een dikke middengroep onder Vitesse... die uiteindelijk nog op de 16e plaats terecht kan komen... en Europees voetbal kan spelen. Twee doelstellingen en dat geldt voor Utrecht, Herakles... en nog een heel klein beetje voor NAC. Het blijft ook daar spannend. Ja. Dank je wel. Dat in deze competitie, oh. toch? Jazeker. Okay. maar ik kachel nu uit? We doen hem lekker laag. Muziek. Klassieke noemen: Talk, talk, it's my life. We gaan zo meteen praten over de klassieke die België vandaag bezig hield: de ronde van Vlaanderen. Eerst nog even het uh, voetbal, want overmorgen staat er uh, alweer een uh, absolute kraker op het programma in de Champions League. Barcelona tegen AC Milan gaan we zo meteen doen. Toch, excuus, we gaan wel eerst fietsen. Want uh, ja, dat is ook groot. Een echte klassieker dus. Tom Bonen, hij zette Vlaanderen op de nationale feestdag, zo zou je het kunnen noemen, op zijn kop. Hij won de Ronde van Vlaanderen door in de sprint zijn medevluchters Pipo Pozzato en Alessandro Ballan te verslaan. Het was de derde keer dat Tommeke Vlaanderens mooiste wist te winnen. De overwinning van vandaag was niet te vergelijken met die van 2005 en 2006. Het is niet hetzelfde als die de eerste keer. Ik heb er nu al een aantal jaren moeten wachten... Het was vandaag ook ja, de nieuwe ronde van Vlaanderen, een nieuwe aankomst en zo. Dus uh, het was wel een speciale dag en uh, ik ben ontzettend blij dat ik, uh, dat ik vandaag kunnen winnen heb. Een geweldig sterke bonen, een geweldig sterke pulsator, een geweldig sterke balan. maar ook een geweldig sterke ploeg van jullie, hè? Ja, pff, eerlijk gezegd was, uh, was in het begin uh, is het allemaal een beetje misgegaan. Dus die grote groep weggereden, was zat niemand bij. En uh, dat was een beetje de flauter van een dag. En daardoor hebben we een hele dag moeten, moeten koersen en eigenlijk iedereen moeten opofferen... voordat het echt uh, telde. Maar dan, als je dan ziet dat we in de finale toch nog met drie man mee zitten, dan uh, allay, dat kunnen we wel stellen dat we, dat we sterk waren vandaag. Maar uh, dat had niet gemoeten. Het was uh, voor iedereen een beetje paniek toen. Ze. Maar in de finale konden jullie het spel spelen. Vertel eens, uh, ja, de mond, daar gebeurde het, hè? Ja, ik uh, balan reed weg en uh, ja, Nicky zat er eerst nog bij. Dus ik zat een beetje in de tang. Helemaal niet in de tang, maar ik, ik wou eerst zelf gaan. Maar Miki zat me vooraan en toen kwamen we op de kwarmond opgedraaid. Ik zei ik kan niet, ik kan niet echt achter Miki rijden. Maar toen zei hij dat hij het moeilijk kreeg en heeft zijn een stukje overgepakt. En dan heeft Pozzato doorgetrokken en dan zijn we er met naar naartoe gereden en de koers was gereden. Toen op de op ik had de indruk dat je kraakte. Ja, ik raakte, ja, Mijn fiets kraakte. Ik, uh, ik had problemen met mijn, uh, mijn achterversnelling achterversnelling met die pion, was ik niet juist. Al uh, van op de eerste keer Paterberg. Die schoot soms door die grotere ring, op de 25. En uh, ik denk dat er iets tussen zat of zo. En uh, de laatste keer Paterberg uh, was dat ook het geval. Maar uh, daarom ik moest eigenlijk een tand of twee te groot rijden om uh, alles te laten werken. dan de sprint? Uh, ja, sprint uh, met drie. Uh, altijd gevaarlijk en uh, zeker met Ponzato die uh, enorm sterk rijdt op de Kwaremond. Ik, zie, ik, uh, ik ga vroeg aan en op het moment dat hij in de wind naast mij komt, moest hij ook passen, maar uh, het schoon niet veel. Heeft Vlaanderen nu uh, een nieuwe leeuw? Nee, dat hoeft niet. Ik ben, uh, ben wie ik ben en... Uh... De leeuw zal altijd de leeuw blijven. En die leeuw blijft altijd, dus Johan Museo, dat weet u. Dat was Tom Boon in gesprek met Han Kok. Uh, we gaan praten over de donderdag van Vlaanderen met Bart Voskamp. Bart, uh, welkom weer hier in uh, de studio. Vorige week was uh, Tom Bonen de naam die het meest viel. Ja, nu weer, hè. Nu weer, ja. ja. Natuurlijk wel Kanselaren erbij staan. En uh, ja, natuurlijk uitgekeken naar de belangrijkste Vlaamse koers van dit jaar, het monument. Mm -hmm. We hebben de vorige koers al vergeleken als, als trainingswedstrijd en uh, vandaag moest het gebeuren. Het is ook gebeurd en natuurlijk jammer dat kanselara valt. En uh, je wil altijd weten van hoe het was gelopen als Kanselara niet was gevallen. Maar hij zat al niet zo dennen in de wedstrijd, hè? Voordat hij echt viel. hij was al een keer lek gereden. Ja, oké, okay, maar dat, keertje, ja, hij, is wel, hij is wel van een dusdanige klasse dat, hem de, dat hij daar wel overeenkomt. En okay. uh, ja, hij zat, goed, hij zat goed op dat moment en hij zat met veel ploegmaten. Dus de koers had anders kunnen zijn. Maar we hebben al, met al toch denk ik een hele terechte winnaar. Ja, uh, en knap dat hij wint hè, van twee Italianen. Of werkt ja, dat niet zo. Ja, twee Italianen. In het verleden was het wel eens zo: van twee Italianen konden nooit zo goed met elkaar overweg. Maar dit zijn uh, generatiegenoten, trainingsgenoten. Dus die kennen elkaar door en door. Dus dan is het altijd geen e ploeggenoten. Scheelt dat nog? Nou ja, geen ploeggenoten. Dat scheelt natuurlijk wel. Maar ja, als je met drieën zit dan, en je zit met één favoriet, dan kun je gaan proberen van: ik ga gokken. Uh, de kans dat ik dan niet win is klein. Maar dat, dat ik kan winnen bestaat dan wel. Hè. Dat betekent: Belan gaat uh, demereren en Pozzato die blijft zitten. Waardoor uh, Tom Bonen vermoeid raakt. Maar wat hij zelf al aangaf, winst op de kop en Tom is heel explosief. Die springt gelijk in het wiel. Dus iedereen doet dan evenveel. En dan ben ik blij om, want het zou jammer zijn... als er eentje, om je termen ja. praten geflikt zou worden. Ja, maar jij vindt het dus een terechte winnaar, Tom Wonen. Ja, absoluut. Ja. ja, Potsato. Hij heeft het echt laten zien, he? want Potsato, die bleef een beetje hangen. Ja, Potsato gaf mij onderweg uh, op de Paterberg een sterkere indruk. Hij moest een paar meter laten lopen, Tom. Maar goed, hij heeft ja. nu excuus dat hij zijn 25 en misschien zijn 23. Dat zijn de krantjes achter niet kon gebruiken. Maar ja, de aanzet was zo sterk en Potsato komt nog... Uh, bij bij zijn, bij zijn achterwiel. En verder kwam hij niet, dus terecht de winnaar. Oké, okay, ja. Het was ook de koers, uh, we zeiden het al, van de valpartij. Eerst Fabian Kanselaar en de voorrading daarnaast... de Langeveld, die tegen een toeschouwer aanrijdt. Um ja Wat voor categorie kunnen, kunnen we dat noemen? Zijn dat stommiteiten? Was het nerveus? Uh, hoe gaat zoiets? Ja, ja, kijk, ze komen daar een berg of rijden met 70 km per uur. Alle renners weten dat ze... Langeveld zo... is dat, ja. Ja, Langeveld, die komt daar met 70 km per uur en de rest. En hij zat aan het randje te rijden. En eigenlijk moest hij nog wel een plekje of 20, 30 opschuiven. En hij beslist om het fietspad annexe parkeerplaats op te springen. Ja, en daar staan mensen. Dus ik vind het uh, toch een beetje ook wel een stommiteit. Uh, misschien had ik hetzelfde gedaan in dat geval. Maar ja, het is toch ook goed nadenken. Want dit, wat hij deed, dat, uh, dat kon hij. Eigenlijk niet. Nee? Nee, vond ik niet. Ik vind het heel, echt heel jammer. Want hij was echt goed. Hij was erop gebrand. Ja. En ik had hem zeker, uh, zeker meegedaan voor het podium. Is herschudding. Hij ligt de lichte hersenschudding. Hij gebroken sleutelbeen dus. Ja. Hoe lang zijn we die kwijt? De, ja, die zijn we wel een paar weken kwijt. Maar het waren, dit was zijn koers. En volgende week. Daar, ja. Dat is uh, om zijn jaar te jammer, maken. Hè? Dus is echt jammer. Uh, Cancellara viel een bevoorrading. Reden op een volle bidon, begrijp ik. Ja, ja, ja daar dat doe je niks aan. Hè? Nee, daar doe je niks aan. Dan heeft hij denk ik op dat moment zijn handen even wat losjes op het stuur gehad. Want als je de bidon ziet die rijdt er overheen... dan kan dat helemaal geen kwaad. Ja. Dus uh, echt een uh, slecht moment voor Alde ons slecht vallen. Alweer sleutelbeenbreuk. Uh, heb jij wel eens gehad? Nee, gelukkig niet. Het uh, ja. is een kwestie van goede valtechniek ja? en dan niet proberen zo? te vallen. Is dat zo? Ik weet Wat kan je, niet. je nog doen als je met 70 naar beneden komt en, en, en nee, steekt dus iemand over? Nee, dat, dat, dat valt nog mee dat hij alleen dat heeft. Dus ja, ik ben toch? heel blij om, want okay. als hij dus vol op die toeschouwer rijdt... Dan, dan rijdt hij of iemand dood of zichzelf misschien wel. Ja, dat kan niet ja. zo erg zijn. Ja. ja, het is wel eens gebeurd als je recht op iemand rijdt dat uh, iemand overlijdt... met uh, signaalgevers, dus verkeersregelaars... En de koers wel meegemaakt dat iemand echt dood werd gereden. Je moet er niet uh, aan denken. Uh, die valpartijen, waren die bepalend uiteindelijk voor de koers... Uh, ja, die van, die van Cancellara was toch zeker bepalend. Want ja. uh, we weten allemaal dat ze vaste waarde. Die had er nog een keer een uh, patat op gegeven op de laatste klim. En dan was nog maar de vraag wie in zijn wiel hadden gezeten. Daar hadden misschien toch nog een paar andere en mannen. En van Langeveld kan je daar minder beoordelen. Want ja, maar is het niet zo groot, ik, ik, ik, ik geef een voortoordel van de twijfel dat hij zeker uh, ook een top 5 had gereden. Ja. Dan de Rabobank. Uh, Rabo had uh, Matty Bresjo aangetrokken om te schitteren in deze koersen. Maar die was vandaag net niet goed genoeg. Vond ook de ploegleider Erik Breukink.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 Is het ook meteen een verklaring waarom Breschel niet mee, doen, mee kon doen in de finale? Of mee deed in de finale, moet ik zeggen. Ja, nou ja, een Breschel uh, uit het verleden, die moet gewoon voor de overwinning gaan. En uh, natuurlijk, ik vind dat ze op zich tactisch hebben goed gereden. Tjalingi zat mee, dus ze hadden de koers goed onder controle. Daarachter is een keer een groepje geweest, zat boom mee. Ze hebben het tactisch goed gedaan, maar ze komen op inhoud gewoon tekort. En ja, het gaat op een gegeven moment wel tellen. Want volgende week zitten we in parijs dan hebben de Vlaamse klassiekers gehad. En dan is het uh, niet al te vet geweest nog. Helemaal niet, hè, eigenlijk. En eh, Rabo vindt dan een plek bij de beste tien goed... Ja, moet je dat dan goed vinden? Moet je niet meer, moeten ze zich niet, niet, niet meer eisen aan zichzelf stellen? Of aan de renners? Ik denk dat je best meer mag eisen. Maar uh, kijk, als je in de weken daarvoor ook niet bij de, bij de beste mee bent... behalve dan de derde plek in, uh, in gent wever wat een hele andere koers is... wat natuurlijk makkelijker is om derde te worden... ja, hebben ze hun doelen blijkbaar bijgesteld. en zeggen ze, nou, het was mooi dat er eentje de eerste tien zag. Ja. Maar als je dat op de perspresentatie vertelt... van we gaan proberen een top-10-klassering in een wereldbeker te halen in het voorjaar... Ja, dan word je uitgelachen. Ja. Zij moeten voor de overwinning gaan, hè? Grote ploeg. Grote ploeg, veel geld. Uh, die moeten voor een overwinning gaan. Ja, maar ze zijn ook reëel. Ze, ze zijn reëel. De laatste weken was het niet goed. Dus het kon vandaag ja. niet in één keer wel goed zijn. Heet Bresho wel goed vandaag? Maar hij rejaardig. Ik bedoel, hij heeft de eerste keer uh, heeft hij wat pech gehad... met dat valpartijtje waar, ja. waar Terpstra... Uh, bij dat valpartijtje, daar stond hij stil. Maar daarna is alles teruggekomen. Had hij de kans om wel mee te zijn als hij goed was. Maar Breuking zei zelf dat, uh, dat hij niet bij de beste drie hoorde. Ja. Dus uh, ja, dan, dan, dan kom je op. Hij werd 99, geloof ik, uiteindelijk. Dus ja, 9 of 10. Ja. Dus dat doet niet. Doet ja, maar niet dat telt helemaal niet in het wielrennen. En moet er nog iets doornemen. Er is veel te doen geweest over het nieuwe parcours, natuurlijk, Bart. Geen muur van Gerardsbergen meer in de Ron van Vlaanderen. Geen aankomst in Meerbeke, maar in Oudenaarden. Schenners werd het genoemd. Er was zelfs een, een processie vandaag op, op de muren. Zo verdrietig waren zoveel Belgen. Maar de hamvraag is natuurlijk: heb je de muur gemist? Ik heb hem helemaal niet gemist. Ik vond het echt een hele mooie finale. En die finale die veel zwaarder is. En uh, als kijker uh, en als volger wil je gewoon dat de beste wint. Ik wil niet zeggen dat de Muur niet de beste wegrijdt. Want dat was natuurlijk super zwaar. Ja. Denk waar... je dat de koers anders was geweest met Muur? Nee, ik denk het niet. Dan had Tom Bone, had ook gewonnen. Uh, ik denk de koers niet anders was geweest. Maar je hebt meerdere momenten. Nog vaker een bergje. De de, het stuk naar de finish is dan even net even wat korter. en. Ik vind het echt een meerwaarde om uh, op dit parcours te rijden. Ja. Veel discussies vooraf natuurlijk. Uh, oh, maanden gaat het erover. Daarbij gaat het ook om het aantrekkelijker maken van de Ronde van Vlaanderen. En om de vercommercialisering van Vlaanderens mooiste. Rick van Wallichem. Hij is de directeur van het Centrum voor de Ronde van Vlaanderen. Over de discussie en over de toekomst. Het is zo emotioneel uh, beladen. En uh, het, het was ook geen rationele discussie meer. Dus je kon ook... Met historische argumenten of sportinhoudelijke argumenten kon je niet gaan zeggen van, oké, okay, die muur heeft zijn belang gehad, maar het is ook niet altijd de scherprechter geweest. Er zijn ook kleinere winnaars geweest uh, met de muur in het parcours. Maar dat, dat werd allemaal uh, weggewuifd uh, in één een, een grote lawine van, van emoties en, en uh, ongelooflijke consternatie, dat iemand zoiets uh, aandurft om een, een monument van de helling te schrappen. Maar goed, binnen het nieuwe concept moet het ook, het kon niet anders. Want de nieuwe aankomstplaats Oudenaar ligt te ver van de muur... om die nog in de finale op te nemen. Ja, dus er is ook niet vertrokken geweest van het woord Oudenaar... er is vertrokken geweest bij het, het conciperen van die nieuwe ronde... Van, van wat is ons concept van uh, die Ronde van Vlaanderen... in, in uh, de context van het nieuwe wielrennen. En dan gaat het over parcoursconcentratie. Dan gaat het over uh, public viewing. Dan, dan gaat het over uh, belevingswaarde... En dan gaat het inderdaad over uh, het, het uh, maken dat je hier en daar hotspots creëert. Nee, allemaal Angel-Saxische termen. Uh, zodanig dat je mensen op die bepaalde plaatsen iets kunt gaan aanbieden. Waarvoor er dan misschien op termijn, wie weet, ook wel toegangsgeld zou kunnen gevraagd worden, maar dat is bijna vloeken in de kerk, want hier in Vlaanderen Nederland begrijpt dat niet goed, die Ronde van Vlaanderen is publiek bezet, men denkt dat dat iets is van de overheid, maar dat is een private onderneming, die ook moet schrijven met zwarte inkt op het einde van het jaar anders uh, verlies maken, ja dat, uh, dat kan niet. Ja, Rick van Valigom, de directeur van uh, de Ronde uh, kan jij een beetje meegaan in zijn verhaal uh, Bart of? Nou ja, tot op zekere hoogte kijk, je hebt natuurlijk bij de Finis heb je al een aantal uh, VIP plaatsen, VIP ruimte waar betalende mensen komen die natuurlijk ook het geel moeten dragen. Maar ik vind het, uh, uh, ik vind het niet passen in het, in het, uh, in het wielrennen. Ook Niet in het huidige wielrennen. Ik vind het wielrennen is een, is een publieksport. Dat moet toegankelijk blijven. De wielrenners moet, moet je kunnen aanraken. Niet te dicht bij de vervalpartij krijgen. Maar ik, ik zie dat niet zitten. Ik denk dat je dan de, de wielersport om zeep helpt. Maar denk je dat het gaat gebeuren? Het lijkt wel op. Hè? Dat nou, hij op bepaalde punten geld wil vragen. Ja, ik denk, ik denk wordt het die... geaccepteerd in België? Ja, maar ik zie hem. Ik zie de, ik zie, de meerwaar. ik zie ook niet goed hoe hij dat wil gaan doen. Om een VIP-tent ergens op, op, op een bergje te gaan zitten. Al die Paterberg als hij daar drie keer langskomt, dan wordt het interessant waarschijnlijk. Ja, precies. Maar de, en dan met de pendelbus weer terug en zo. Nou, ik, ik, ik, ik geloof er niet in. Laat de fips lekker aan de finish staan en ja. dan lekker een hapje en een drankje doen en dat is mooi. Oké, okay, Bart. Dankjewel, Bart Voskamp. Uh, luister even mee, want er is komt net nieuws binnen over Levi Leipheimer. Dat is ook een brekenbeen been. Die is uh, aangereden door een uh, auto tijdens de training vandaag. Uh, in uh, Pais Vasco. Uh, hij heeft uh, swelling to his lower left leg. Dus zijn, zijn been is... Uh, do doet zeer. Niks gebroken. Maar, zegt hij, hij is wel een shock. Want uh, dat hij als erg bang... En dat hij blij is dat hij het heeft overleefd. Kennelijk is dat uh, maar net goed afgelopen. Het is toch een gevaarlijke sport. Dat, ja. bent, dat blijkt maar weer. <laughs> Oké, okay. Bart, dankjewel. Bart Voskamp. Goed. Uh, ik, ik zei het zojuist al even. Uh, er wordt er gevoetbald de hele week eigenlijk. Hè? Want overmorgen zat er weer een kraker op programma in de Champions League. Barcelona tegen AC Milan 0-0 in Milaan. En uh, dinsdag dus uh, in Barcelona. De return om een plek bij de laatste vier van de Champions League. De scheidsrechter bij die wedstrijd is... Björn Kuipers. En die hangt nu aan de telefoon. Goedenavond, Björn. Hi, goedenavond, Björn. Is dit een aanstelling waar je van droomt? Ja, zeker. Dit zijn <laughs> prachtige aanstellingen. Prachtig prachtige affiche. Dus, uh, watertanden. Uh, ja, nou, watertanden is, is te veel. Maar uh, nee, oh. dit, zijn, uh, dit, is, dit is prachtig. Hoe lang wist je dit al? Um, ik wist dat ik een kwadfinale vloot uh, op 4 uh, april. Een van die twee data was, uh, was een wedstrijd van mij. Um, en ik kreeg hem net voor het weekend bevestigd dat uh, ik naar uh, Barcelona had. zie we nog gingen. Hoe zie je dat? Is dat dan een beloning? Is het misschien een testcase? Want je gaat ook naar het EK. Nee, het is, het is meer weet je, een beloning van de voorgaande wedstrijd die we hebben gehad. Van het team. Een beloning van het team. Let op, dit, dit soort wedstrijden. En alles wat we doen in de internationale rol doen we niet alleen. Ook nationaal niet. We hebben prima wedstrijden gehad. We hebben een belangrijke wedstrijd in de poolfase gefloten. In de Champions League. Bayern München-Napoli. En mm -hmm. we hebben. De achterfinale, CSK Moskou Real Madrid gefloten, die ook prima verliep. En ja, weet je, dan heb je, uh, krijg je een vervolg en dan krijg je Barcelona AC Milan. Nou, prachtig dat uh, ons uh, team daar, uh, zeg maar, achter die naam wordt, achter die wedstrijd wordt gekoppeld. Ja, het, ga, het gaat goed, hè? Ja, het gaat prima. Als je dat zo hoort, als je, je, je, je noemt achteloos uh, die wedstrijd op, maar het zijn allemaal, uh, allemaal grote potten. En, en, en uh, nou ja, kennelijk uh, hebben ze je goed in het oog. Ja, nou goed, we, het, het, het gaat er gewoon goed. Ik bedoel, maar goed, ik zeg altijd: je bent zo goed of zo slecht als je laatste wedstrijd. Dus ja. het, het kan zo de andere kant op gaan. En onze, onze, het leven van een scheidsrechter hangt af van, van momenten. Dus en je hoopt gewoon niet dat je een moment beleeft dat je de, de wedstrijd op een negatieve manier beïnvloedt. Maar het is eigenlijk net als voetballers: jij bent ook in vorm op dit moment. Kan ik dat zo zeggen? Ja. ja. ja. ja. En, en zie je het nu ook als een soort testcase voor het EK? Of ben je daar helemaal niet mee bezig nog? Nee, ik, ja, ik ben, uiteraard ben ik met het EK. We zijn vol in de voorbereiding. We zijn uh, met het team. Uh, hebben we veel teambijeenkomsten en zeisten om uh, ons optimaal voor ja. te bereiden. Maar ik zie deze wedstrijd wel als, als, een, als een mooie opstap naar het EK. Ik bedoel, hoe, hoe, hoe beter en hoe groter de wedstrijden, hoe, hoe beter je straks ja. weet, je, op het EK kunt presteren. Je praat steeds over het team. het is wel aardig om dan te noemen de namen die er in dat team zitten: Sander van Roekel, Erwin Sijstijn en Paul van Boekel en Richard Liesveld. Ja. Dus, uh, man. Uh, ja. Dat is ook het team wat daarna, dat, wat, dat zo meteen dus naar het EK gaat. Hoe ziet het programma voor de komende dagen er nu uit... voor de scheidsrechter van zo'n belangrijke wedstrijd? Nou, we gaan morgen vroeg weg. Morgen gaan we vliegen. Vliegen we op Barcelona. Komen we morgenmiddag aan. Uh, morgen vroeg hebben we eerst, heb, ik, heb ik eerst nog een training... Uh, voordat ik het vliegtuig in stap. En, uh, als ik aankom in Barcelona, dan hebben we uh, een avond dat we uh, rust hebben. Gewoon uh, een etentje en dan uh, naar bed. En dan hebben we de volgende dag hebben we een ochtendmeeting in het stadion... waarin beide clubs ook vertegenwoordigd zijn. Waar we een meeting hebben. En vervolgens hebben we rust en dan gaan we de avondwedstrijd doen... en we vliegen woensdag weer terug. We gaan kijken en uh, miljoenen met ons kijken hoe je het doet... bij die kraker Morgen. tussen Barcelona en AC Milan. Heel veel succes. Dankjewel. Bedankt. Björn was dat. Hoi. Hij is de man. De Leidsman bij Barcelona, AC Milan.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 I love pick you up when you're getting down And out of all these things I've done I will love you better now. Hey, van, mensen vinden dit mooi. Ed Sheeran Lego House, Lego House uh, Ik weet niet precies, hij ziet het niet Ik speel ja niet meer met Lego Maar Edje dus wel. Goed, we gaan volleyballen Bij de volleybalvrouwen is er een nieuwe landskampioen en met recht nieuw want voor Slietrecht Sport is het de eerste titel. Het gebeurde allemaal vanavond in de vierde wedstrijd tegen Snake. En onze verslaggever Lars Geerts, hij was erbij. Echt een de bal tegen de band. En dan is het kampioenschap daar voor Slietrecht Sport. Voor het eerst in de clubgeschiedenis wordt de club de landskampioen. 26 en 24 in de vierde set. En een bol, bol, gelukkig team, maar vergeet ook niet de meer dan 200 meegereisde fans. Inge Molendijk, van harte gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Spelverdeelster van, van Sliedrecht, een sport een fantastisch jaar gehad. Uh, nu een fantastische wedstrijd. Dat laatste punt, beschrijf het eens. Ja, nou, ik was eigenlijk al een beetje aan het vooruitdenken. Want ja, dat mag eigenlijk normaal niet. Maar ik dacht, oh, als we dit verliezen, dan moeten we een vijfde set En wat als, wat als, ja, dat moet ik helemaal niet doen. Ik weet eigenlijk niet meer precies wat het laatste punt was, maar ja... Het... Bal tegen het plafond. Ja, dan... Oh ja, ik weet het al, bij die ace, ja. ja. ik weet niet, dan valt er zoveel van je af en ja, dan, is het dan heb je het gewoon gedaan. Voor jou uh, ook een, een hele bijzondere uitnodiging in de bus van de week. Vertel ja. eens. Ja, klopt. Uh, afgelopen maandag belde Guido van Vermeulen mij. Of ik bij het Nederlands team wou komen trainen. En uh, ja, dat gaan we dus doen. Dus je kunt nog maar een klein feestje vieren en daarna dan moet je al weer melden. Ja, klopt. En wellicht naar Olympisch kwalificatie te Nou, ik denk niet dat ik daaraan mee mag doen, maar uh, ja, wie weet. <laughs> ik denk het niet. Het kan nog een hele mooie zomer worden hoor. Ja, dat klopt. Gaan feestje vieren. Ja, dankjewel. u wel. Roosendaal van harte gefeliciteerd met de overwinning. Uh, een winnende coach heeft altijd gelijk. Waar bewees dat gelijk zich in vandaag? Ja, dat is geen kwestie van gelijk hebben. Wat we wel, uh... kijk we hebben geleerd van vorig jaar, we hebben een hele brede selectie ook bewust voor gekozen. En ik denk dat dat, uh... dat is niet het gelijk van de trainer, maar ik denk dat dat het verschil maakt op dit moment met Sneek iets meer ervaring. En een uh, heel gelijkwaardige selectie van 12 speelsters. Je zegt iets meer ervaring, maar nog een vrij jong team. Een knappe prestatie. Ja, nou ja, het is de ervaring van uh, ook de keren dat het niet gelukt is. Daar leer je uiteindelijk ook van uh, hoe het niet moet. Uh, en ik ben ongelooflijk blij dat we dat dit jaar hebben weten om te zetten in, uh, ja, in, in de gedachten bij jezelf losmaken uh, hoe het wel moet. Uh, en, en vorig jaar hebben we daar heel veel van geleerd. Hè. we hebben dit jaar ook weer met de Europa Cup wedstrijden veel... Uh, veel stappen gezet dus die ondanks het feit dat ze jong zijn de meeste hebben bij het talent team gezeten bij Jong Oranje uh, dus dat soort wedstrijden hebben ze al eerder gespeeld en ik denk dat wij daar net, uh, net op voor liggen bij Sneek het eerste landskampioenschap in de clubhistorie Je hebt jezelf onsterfelijk gemaakt dus in recht. ja dat, dat is heel mooi nou, het is ook voor mij de eerste keer dat ik landskampioen word uh, zeker op dit niveau wel eens met de jeugd geweest uh, ja of het dan onsterfelijk is of niet het is gewoon heel mooi en zeker als het de eerste keer is dat is uh, we, we knokken er al een aantal jaar voor. We zijn al een aantal jaar subtop en net wel top of net niet. En dan is dit uh, hopelijk ook een doorbraak voor de club... dat we, ja, dat we de komende jaren uh, in die top mee blijven kunnen spelen. Klein glaasje champagne vanavond? Ja, dan liever een pilsje. Ja, dus kampioenscoach Mino Roosendal van Sliedrecht Sport. Hij moet na dit seizoen thuis vertrekken. Daar verandert het landstitel helemaal niets aan. Hij kan nog wel de dubbel pakken... want Sliedrecht Sport speelt op 22 mei de bekerfinale tegen Wiert. Dan de door naar de Nederlandse hockeycompetitie bij de mannen uh, leek voor de winterstop al een uh, zekere degradant te zijn. Den Bosch wist in de eerste twaalf wedstrijden van de competitie maar twee puntjes te pakken. Maar toen, Sigrid Eikman werd vervangen door Mark Lammers. En opeens was daar, na de winterstop, de opmars van Den Bosch. De achterstand is bijna helemaal weg. Het moet haast bijna wel de hand zijn van Mark Lammers. Aan de telefoon nu Matthijs Brouwer, hij is speler van Den Bosch. Matthijs, goedenavond. Wat is er allemaal gebeurd met jullie? Nou ja, een heleboel. Ja. Uh, het, het roer is drastisch omgegaan uh, na de laatste wedstrijd in de eerste helft. En uh, ja, we zijn keihard aan de slag gegaan om het, uh, het tijd te keren. En uh, ja, Zoals het nu gaat, uh, gaat het de goede kant op. We staan nog steeds op de twaalfde plek. Maar, uh, ja, maar ja, je, je zegt dat het roeren is drastisch omgegaan. Leg dat eens uit. Nou, uh, ja, je staat natuurlijk op een kansloze positie. Je staat twaalfde en ik geloof dat het gat dat met negen punten was. Um, ja, we zijn eigenlijk na die laatste wedstrijd tegen Amsterdam met elkaar gekomen. En hebben gezegd van jongens, uh, tot hier en niet verder. En uh, er is een moment een coach bijgehaald. Uh, ja, op dat moment uh, ja, zijn we gewoon eigenlijk keihard aan de slag gegaan. Om uh, ja, de, de, met name fysiek op orde te komen. En uh, ja, we zijn eigenlijk heel de, heel de winterstop zijn we door gaan trainen. Uh, we zijn met taal een heleboel stappen gezet. En uh, ja, uiteindelijk resulteert het in dit. En dat is hartstikke mooi. Ja, en dat is allemaal aan de hand van Mark Lammers? Nou, in de eerste instantie uh, was Mark nog niet echt in beeld. Uh, we zijn toen dat traject gestart, uh, toen nog met Siegfried. En uh, ja, op een gegeven moment is er een keuze gemaakt om niet verder te gaan met Siegfried en Mark uh, Ja, als hoofdcoach aan te stellen. En uh, ja, het verschil is daar wel heel groot in. Uh, Mark is natuurlijk een enorme enthousiasteling. Uh, die staat echt voor de groep. Uh, die, die, die, die zegt precies, luister eens, dit verwacht ik van jullie en niks anders. En uh, ja. Maar deed ja, dat dus dit... dan niet? Nou ja, weet je, uh, het zijn twee totaal verschillende coaches. En Aikman uh, deed, deed het ook. Maar uh, ja, misschien dat nu alles op de, op de plek valt uh, door de, de, ja, de effe die we erin hebben gestoken. En uh, dat is alleen maar mooi. Ja, jij hebt heel veel internationale ervaring ook. Uh, veel meegemaakt, oud-international. Uh, uh, snap jij nu ook wat er gebeurt met je groep? Zie jij het gebeuren bij wijze van spreken? Nou, het is fantastisch om mee te maken. Uh, vandaag hebben we een wedstrijd gespeeld tegen jullie... En als je ook de hele club ziet, het leeft gewoon weer. Uh, ja, de afgelopen tien jaar zijn we bij de bos niet de beste jaren geweest, uh, bij de dames daarentegen heel goed. En als je vandaag gewoon langs de lijn ziet, dan, dan, dan leeft gewoon echt weer het gevoel van: hey, we gaan lekker op zondag naar Den Bosch uh, de bos kijken. Grote fanfares, uh, dikke muziek, dikke rijen langs de lijn. Ja, en, en dat is wel echt prachtig om dat gewoon weer mee te maken. Ondanks dat ik natuurlijk in mijn carrière al lopen meegemaakt heb. Ja, steken jullie ook een beetje de hand in eigen boezem? Want ja, je vraagt je af, waarom gebeurt dit niet meteen al bij de start van de competitie? Nou weet je, uh, ik denk dat iedereen kritisch moet zijn. Uh, je zit natuurlijk bij een club die de, uh, in, in 98 en 2000 kampioenen schoorde. Uh, daarna is het gewoon uh, redelijk berg afwaarts gaande. Daar ben ik zelf ook debuut aan geweest. Ik heb nog zeven jaar bij de bos gespeeld. En ik vind ook dat we gewoon nu echt moeten kijken van... luister eens jongens, waar uh, willen we de komende seizoenen naartoe? Uh, los van waar we nu mee bezig zijn. Er moet gewoon een duidelijke lijn komen voor uh, de komende uh, twee, drie, vier, vijf, tien jaar. En daar moeten we gewoon echt naar aan handelen. En uh, ja, als ik daar een rol in kan spelen, is dat alleen maar mooi. En uh, ja, als daar een hoop medestanders ook in de vorm van Mark Lammers kunnen, kunnen zijn... is dat alleen maar positief. Ja. Uh, hadden jullie trouwens invloed op de komst van Mark Lammers naar de club? Nee. Dat is gewoon... Um... Ja, Mark is natuurlijk op de achtergrond altijd aanwezig geweest. Ja. Um, ja, en die heeft natuurlijk ook zijn visie daarover. En op een gegeven moment is het echt gewoon eerst toppen met het ene. Dus uh, ja, we zijn natuurlijk ook met Siegfried druk bezig geweest om het tijd te keren. Op een gegeven moment is daar een keuze in gemaakt om dan niet meer verder te gaan. Ja, dan wordt er natuurlijk een lijstje opgesteld van luisteren met wie zouden we even verder willen. Ja, dan staat natuurlijk altijd Mark Bams bovenaan. Ja, welk lijstje staat er niet, um, Nee, maar... Ja, en Mark heeft daar gewoon in aangegeven van, luister eens, uh, ja, ik wil het onder deze voorwaarden doen. En die voorwaarden waren heel simpel. Dat we op maandag gingen trainen, dat we op uh, zaterdag gingen trainen. En uh, dat we gewoon de kaart mee voor aan de bak moesten. En uh, daar heeft iedereen ja tegen gezegd. En onder die voorwaarden is Mark gewoon uh, ja. hoofdcoach geworden. dat is helemaal ook een echte, lekker. de echte clubman natuurlijk, hè? Dat is het zeker. En het is natuurlijk ja, niet alleen voor de club, maar ook voor de spelersgroep. En de enorme eer om zo'n... Uh, ja, een gerenommeerd coach voor de groep te hebben. Zou dat het misschien wel zijn? Dat, dat er meer wordt aangenomen van Mark Lammers dan van Siegfried Uitman? Nou, ja, wat ik net al zei, het zijn gewoon twee totaal verschillende personen. En het is natuurlijk een beetje appels met peren vergelijken. En het is natuurlijk, ja, het is te makkelijk om Siegfried zo af te serveren. Ja. Uh, nee, maar, ja, dat, dat, dat is natuurlijk, maar er zijn twee verschillende grootheden ook. Het is misschien helemaal niet zo gek. Mark Lammers is natuurlijk ja, de hockeycoach van Nederland. Nee, maar als je, als je kijkt naar de aanpak van Siefried... en als je kijkt naar de aanpak van Mark... Ja, dan zit daar wel wat verschil in. En uh, ja, De aanpak zoals die er nu is... Uh, die is gewoon uh, heel positief. Uh, iedereen staat er positief in. Uh, je pakt in de vijf wedstrijden elf punten. Uh, als we de competitie vijf, zes weken geleden gestart waren... hadden we er heel anders voor gestaan. Yeah. Maar aan de andere kant... Uh, we zijn heel goed op weg. Maar je staat nog steeds laatste. En, uh, het, het, het, de scheidlijn tussen... Winnen en verliezen is ook de afgelopen twee, drie weken heel dun geweest. En gelukkig zijn we in staat geweest om uh, wedstrijden thuis te brengen en gewoon uh, ja. punten te pakken. En dan zie je dat het heel snel kan gaan, want je pakt eigenlijk elf punten in vijf wedstrijden. En het gat wat tien punten was, nog maar uh, één. Met een Inland wedstrijd te gaan op woensdag. Ja, woensdag hè? Oranje-zwart? Ja, dat is weer een kraker. Uh, hè, sowieso Dan Bos Oranje-zwart en Oranje-zwart. Dan Bos zijn altijd blader wedstrijden. En uh, ja, dan wordt het gewoon weer een, uh, weer een finale van de Bos. Coach van uh, Oranje Zwart is Sjoerd Marijn, hè? Volgens mij is dat uh, jullie nieuwe coach. Ja, mm. maar dat is, dat is onze nieuwe coach. Maar, uh, maar ik hij is dat Sjoerd, wel pikant, uh, toch? Ja, weet je, natuurlijk is het pikant. <laughs> en uh, je bent niet de eerste die het me vandaag vraagt. Van, ja, luister eens woensdag, dit of dat, dit of dus, zo. Ik denk dat Sjoerd professioneel genoeg is. En uh, dat Oranje Zwart professioneel genoeg is om daar gewoon uh, overeen te stappen. Het is gewoon een derby. En, uh, ja, ik heb altijd bij de ploegen gespeeld en uh, ik weet hoe het bij een bos leeft. Ik weet hoe het bij Oranje-Zwart leeft. Maakt allemaal niks uit. Het is gewoon een derby, 70 minuten lang. Uh, wordt iedereen ingesapeld en dan, ja, ik moet zeggen, daar kijk ik van naar uit. Ja. Voorlopig wordt er een klein beetje een spookje geschreven in Den Bosch. Uh, veel succes woensdag en de rest van het seizoen nog. Zou wel lukken. Dankjewel, Matthijs Brouwer. Oh, alsjeblieft. Sluiten we af met twee tennisberichten. Novak Djokovic heeft zijn titel in Miami geprolongeerd. In de finale won hij in twee sets van Andy Murray. En Arans Rus heeft voor het eerst in 2,5 jaar een toernooi gewonnen. Het gebeurde in de Amerikaanse stad Osprey. Het ging om een ITF toernooi. Dat is dus op het een na hoogste niveau. Buitenlands voetbal dan. Hoffenheim tegen Schalke 04 werd 1-1. maken. natuurlijk voor Schalke Klaas-Jan Huntelaar. Het hielp niet veel, hè? want Schalke is na aansluiting met de top 2 wel kwijt. Borussia Dortmund neemt daar de leiding met 63 uit 28... op drie punten gevolgd door Bayern München. En Schalke heeft een 9 minder. In Engeland dan Tottenham Hotspur, Swansea City, werd 3-1... Rafael van der Vaart had met een doelpunt en een assist... een groot aandeel in de overwinning van de Spurs. De Spurs staan vierde, hebben vijf punten voorsprong op Chelsea. Gaat dus goed met de van der Vaart. In Spanje eh, speelde de tegenstander van AZ in de Europa League. Donderdag Valencia gelijk met 1-1 tegen Levante. Valencia staat nog steeds derde in de Primera División. Op één punt gevolgd door Malaga en drie van op uh, Levante. Einde van deze uitzending. Jon Jansen van Galen doet zo meteen het oog. Goedenavond. Radio 1.